Overdag zo'n 8 graden met eerst wat zon en tegen de avondregen. Dan neemt de zuidwestelijke wind ook weer toe tot hart. Kracht 7 aan zee. En woensdag wordt precies hetzelfde. Dit was het derde. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. WWW Zandvoort.nl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 Nice.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 Waar ik kan worden, waar ik kan worden De zon breekt door, de sterren aan de lucht, dat is ons decor planning van morgen door me nog steeds voort of ik waar ik kan worden Ligt wakker in mijn bed, yeah. Mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door, slapeloze nachten In de zon breekt langzaam door Mijn ogen reeds denk al als ik slaap, Wil ik even weg van al mijn dromen ik heb slapeloze nachten